1, 3 uur. De Radio 1 Sportsjongen. Hooghoed van Brakel en Jeroen Stompoort. Goedemiddag, wie oh wie wordt het in Egypte? En met WhatsApp, Messenger, gratis berichten, foto's en video's sturen, daar zijn de mobiele providers helemaal niet blij mee. En nu het nieuws met Mark Visser. Govert zei het al, wie wordt het? Rond deze tijd wordt bekend wie de nieuwe president van Egypte wordt. Zodra de uitslag bekend is, hoort u natuurlijk hier in de Radio 1 Sportzomer. Strijd om het presidentschap gaat tussen Mohamed Morsi... van de moslimbroederschap en aan premier Ahmed Shafiq. Ze hebben allebei de overwinning opgeëist. Uitslag zou afgelopen woensdag bekend worden gemaakt, maar dat werd uitgesteld. De kiescommissie had meer tijd nodig om klachten van de kandidaten te behandelen. Het wrak van de neergehaalde Turkse straaljager... is gelokaliseerd op de bodem van de Middellandse Zee, meldt Turkije. Eerder meldden Turkse media dat het toestel... op een diepte van 1300 meter is gevonden in Syrische wateren. Reddingsteams zoeken nog naar de twee piloten. Volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken... wordt de operatie gecoördineerd met de Syriërs... maar is het geen gezamenlijke operatie. De minister zei vandaag dat de Turkse straaljager werd neergeschoten... toen hij zich in het internationale luchtruim bevond...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 De nieuwe Griekse premier Samaras mist deze week zijn eerste Europese top. Hij moet nog een paar dagen rust houden na zijn oogoperatie van gisteren. Griekenland wordt op de top vertegenwoordigd... door de minister van Buitenlandse Zaken en de vertrekkend minister van Financiën. De Europese leiders komen donderdag en vrijdag samen in Brussel. Griekenland wil daar opnieuw onderhandelen over de voorwaarden... voor de financiële hulp die het land uit Europa krijgt. De Grieken willen onder andere meer tijd... om het begrotingstekort terug te brengen tot 3 het weer nog vanmiddag bewolkt en op veel plaatsen regent het nog langdurig door. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en kunnen er enkele losse buien vallen. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden en oosten enkele buien. Het wordt een graad of 17. Aan verkeersinformatie, er staat bij elkaar 27 kilometer file. Daarvan noem ik de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar staat tussen Knopend Hoevelaak en Alvert-Bunschoten 6 kilometer. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen de knopen De Hoogt en Baterdorp 5 kilometer. Een tijdje was daar een reisrook dicht vanwege een spoedreparatie. Op de A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond 3 kilometer. A28 Zwolle Utrecht voor het Knopend 4 kilometer. was ook een aanrijding op de A58 Eindhoven... Richting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 Dit is de Radio 1 zomer. Goedemiddag. Blijven we gratis berichten versturen via WhatsApp... of gaan providers toch nog moeilijk doen? En de mannen strijden nog altijd om de titel bij het NK wielrennen in Kerkenraden. Hier zijn Govert van Brakel en Jeroen Stomphorst. En daar in Zuid-Limburg zit dus uh, Gio Lippens Gio... met een kopgroep die groter wordt, geloof ik, hè? Groter en groter, want de een na de andere grote naam sluit aan bij die kopgroep. We hadden dus Wilco Kelderman, dat jonge talent van Rabo. Bertjan jan Lindeman, ook een jong talent van Van Ronald van Zandbeek, een jong talent van Argos. De drie ploegen, mooi samen. Maar uh, daar kwamen nog vier man bij. En niet de minste, Wout Poels, de toch wel uh, ja, beoogde kopman... voor de Tour de France van Van Robert Geesink, beoogd kopman voor Rabobank bij uh, de Tour... De dan Nicky Terpstra en Lars Boom. Toch wel op voorhand een van de favorieten hier voor die Nederlandse titel. Die zeven die hebben op dit moment de leiding. En kijken af en toe even achterom op die gevaarlijke, gladde, natte weg. Die glibberige weg hier. En uh, zien dan dat het peloton daarachter toch nog wel steeds uh, behoorlijk doorrijdt. Maar ja, de blokken zijn wel vertegenwoordigd hier in deze kopgroep. Er zitten geen kleine mannen, geen kleine ploegen meer bij. Het zijn gewoon de drie grote ploegen van Nederland... die op dit moment het Nederlands kampioenschap kleur geven. En dan uh, lijkt het me lastig voor de mannen erachteraan om uh, nog uh, proberen te achtervolgen. Want ga dat maar eens even organiseren als je weet dat de grote blokken, dat die dadelijk uh, daarachter in de benen stil zullen houden. Drie Rabo-mannen, dus twee mannen van uh, Vakant Soleil. Uh, ja, inderdaad. En dan nog een mannetje van uh, uh, Argos erbij. En uh, de Rabo-mannen zijn trouwens vier. Oh nou, ja, natuurlijk Nicky Terpstra. De enige man van Quickstep die nu uh, de forsing voert. Hij probeert nog even te versnellen in een van de klimmetjes die we in het parcours hebben. En uh, dan zie zie je toch dat die andere grote moeite moeten doen om erbij te blijven. En dat het daar ook gaat breken daar op die klim. En dan zien we dat Lars Boom makkelijk volgt. Hoor. Het zijn toch een beetje de klassieke specialisten die hier de boventoon voeren. Die het tempo hier het beste aankunnen in deze bar en bar slechte omstandigheden. Terpstra en Boom los van de rest. Het is geen groot gat, maar het is wel een gaatje. Hoeveel Nederlandse combinaties heb je al gezien? Ed van der Bent. Over drie van de elf die waren de eerste starters in deze wedstrijd. Dat waren Willem Greven, Albert Voren, de man van het Olympisch Zilver van Sydney. En Albert Zoeren, een van de oud-winnaars van deze grote prijs. De laatste Nederlander in 2008 met Salmen. Met datzelfde paard maakten die twee springfouten, de eerder genoemde Maarten respectievelijk 13 en 16 stappen. Dat geeft aan dat het moeilijk is, maar het is niet onoverwinnelijk. Want we hebben tot nu toe drie foutloze ritten gezien en wel van de man uit Saudi-Arabië, Ramzi al-Douhami... met het paard bij van de Villa Theresia. Dan Nicola Filipparts met Carlos en zijn vader... uit België, Ludo Filipparts met Challenge van de Bagijnakker. Lange namen. En we hebben nog een lange lijst te gaan. Waaronder voor Nederland dus nog acht uh, starts met uh, goede namen erbij. De Grand Prix van Europa op het circuit van Valencia. Ronald van Dam met de pacecar nog in de baan. Nee, die is uh, eruit. Maar uh, ik vrees dat hij er zo meteen weer in komt... Want uh, ditmaal zijn het Kobayashi en uh, Massa die elkaar hebben geraakt. Dus uh, daar gebeurt van alles. En nu zie ik ook een langzaam rijdende Sebastian Vettel. Wat is daar dan aan de hand? Vettel de koploper in de race. Heel langzaam over de baan heen is alle snelheid uit zijn auto verdwenen. En hij valt stil langs het circuit. Kortom, Van Alonso die net Romain Crojean had ingerekend... leidt nu de, de Grand Prix van Europa in Valencia. Wat een tumultueuze fase. Safety car net uit de baan. Bij de herstart zat Alonso goed op te lekken, pakte Crojean. En nu is het ineens Vettel, die stilvalt. Net nadat Massa en Kobayashi elkaar hebben geraakt. Nou, die blik op de banken, al die Spaanse fans. De grote prijs van Europa is het trouwens ook om voor de tweede keer in Spanje... een Grand Prix van Spanje als het ware te kunnen houden. Want we hadden natuurlijk al eerder in het seizoen uh, Barcelona. Maar Alonso dus nu aan de leiding voor Romain Grosjean. Ricciardo op de derde positie. En dan Hamilton opgeschoven naar de vierde plek voor... Wie uh, zit het inderdaad? Oh ja, de Finn Kimi Räikkönen. Sebastian Vettel. Nou, we zullen zo meteen wel weten wat er hand is. Terwijl Massa nu binnenkomt om zijn rechte voorwiel... of rechte voorband moet ik zeggen, te gaan vervangen. Want die uh, hangt er nog maar een heel klein stukje bij. Gebeurt dus nog van alles. En je ziet het aan Vettel, hij lijkt echt op rozen te zitten. Maar in één keer is het pas, boom, afgelopen. Nieuws en sport. De Radio 1 Sports over. Het is de live versie van Show Me the Way. Peter Frampton was dat. En als je denkt: ik hoor maar zeggen op radio 1. Er komt een president in Egypte. De verkiezingscommissie gaat zijn naam vrij snel na drieën noemen. Dan is dat ook inderdaad de juiste mededeling geweest. Alleen, de kiescommissie heeft nog niet van zich laten horen. Dus wij komen daarop terug. Dus Zodra ze daar hun mond open doen. Ondertussen gaan wij praten over de stand van het land. Daarin bespreken we de berichtenservice WhatsApp. Die is dit jaar definitief doorgebroken. Via je smartphone kan je gratis berichten versturen. En daar zijn de telefoonproviders helemaal niet zo blij mee. Want ja, het gaat ten koste van met name sms'en in het afgelopen jaar proberen de providers hier een stokje voor te steken. Maar ja, is dat definitief van de baan? Ben Woldering weet daar alles van. Hij is van uh, bellen.com, vergelijkingssite. Ben, goedemiddag. Goedemiddag. Ah, je zit in de studio in, uh, bij RTV Noord. Niet tegenover ons, maar uh, dat uh, doet niet ter zake. Helemaal uh, toepasselijk in het uh, beeld van WhatsApp, toch? <laughs> ja, we ja, kunnen kun met, met je kunnen gaan appen. Maar dan, wat het, skypen? Uh, uh, of skypen. Proces. Goed. Um, uh, meer dan een miljard WhatsApp berichten... Per dag worden er geregeld verstuurd. Uh, is dit een volwaardige service geworden? Of meer dan dat zelfs? Ja, de, de, de, de populariteit van WhatsApp is enorm. Uh, als je kijkt naar het aantal berichten... wat op dit moment wereldwijd via bijvoorbeeld sms verstuurd wordt... dan praat je over een 5,9 triljoen afgelopen jaar... En er wordt verwacht dat in 2016 dat zal stijgen tot 9,4 triljoen sms'jes. En als je dat afzet tegen WhatsApp, dat groeit van 1,6 miljoen afgelopen jaar... naar 7,7 uh, triljoen in 2016. Dus dat uh, gaat giga hard. Ja, en uh, de mobiele aanbieders voeren dat. Ja, een heleboel nullen. Maar uh, gaat het sms'en vervangen, denk je? Het zal het niet uh, helemaal vervangen, uh, omdat uh, zeker zakelijk gezien uh, mensen nog steeds sms'en. Uh, ook moeten we niet vergeten dat er heel veel landen op de wereld zijn... waar uh, mensen minder uh, toegang hebben tot mobiel internet als in uh, bijvoorbeeld uh, een land als Nederland. waar nou ja, iedereen. Door, uh, ik, uh, ik ben in Afrika geweest uh, zie je in de slopbewijk. iedereen met een mobiele telefoon lopen. Hoor. Klopt, maar daar zit vaak nog geen uh, mobiel internet uh, op. Okay. En uh, dat is uh, de voorwaarde voor WhatsApp. Dus uh, ja. die diensten als, als WhatsApp die zijn populair geworden, eigenlijk uh, tegelijkertijd met de komst van uh, mobiel uh, internet op elke smartphone. En de, en de grote kracht is natuurlijk dat het niks kost. Precies, de, de ja. kracht is uh, eigenlijk dat het niks kost, maar aan de andere kant ook de eenvoud. Dus het werkt gewoon ja. op uh, elke telefoon, of je nou een Blackberry hebt, of een iPhone, of een uh, Android smartphone. En uh, ja, verder werkt het gewoon op je eigen mobiele ja. nummer. Dus je hebt geen ja. nieuw uh, account nodig met inloggegevens. Het, het is gewoon echt de eenvoud en uh, uh, het gemak waarmee je foto's, berichten, video's, uh, alles heen en weer stuurt. Ja, maar waar leven zij dan van? Want ik bedoel, het moet toch ergens bekostigd worden? Ja, de, de makers van WhatsApp die hebben gedacht... Van, we gaan geen geld verdienen met advertising... want daar zitten mensen niet op, uh, op te wachten. We gaan gewoon een heel klein bedrag rekenen... voor het installeren van uh, WhatsApp. En uh, ze rekenen een jaarlijkse vergoeding. Maar die, uh, de, de meeste Nederlanders die WhatsApp hebben geïnstalleerd... die hebben dat uh, gratis kunnen doen... omdat ze uh, ja. Ja, natuurlijk eerst massa nodig hebben. En, uh, uh, dus in, in de toekomst zal er waarschijnlijk een, een bedrag... van rond de uh, 99 dollarcent per jaar betaald moeten worden... om uh, die app te kunnen blijven gebruiken. Maar goed, daar, zit geen, daar ligt geen consument wakker van om 99 cent nee, te, nee, te En bedoven. die providers ondertussen wel natuurlijk. Klopt, want die um, verdienen alleen nog maar aan die databundel. En die databundel, dat uh, ja, gebruik je ook voor het mobiel internet op je, op je telefoon. En uh, ja, doordat steeds meer mensen ook uh, beginnen te, te video streamen op hun mobiel... Uh, filmpjes te, te kijken op, op YouTube... Um, gaat dat verbruik flink omhoog... zonder dat uh, ja, je meer moet gaan betalen. Nee, maar daar wilden dan. ze toch eigenlijk vanaf, die providers. We maken nu een stap, maar ze wilden toch uh, meer uh, de tarieven differentiëren. Dat wil zeggen... Niet meer die, die bundel uh, zomaar? Helemaal juist, want uh, ongeveer een jaar geleden rond, rond deze tijd dus, kondigde KPN aan om uh, ja. als een van de eerste aanbieders op de wereld een uh, zogenaamde chatheffing in te gaan uh, voeren. Uh, en dat uh, zou dan betekenen dat je extra zou moeten gaan betalen als je diensten als WhatsApp, Skype en uh, YouTube op je smartphone zou willen uh, gebruiken. En die, die heffing zorgt er voor heel veel commotie, ook uh, zelfs in de politiek. En daardoor uh, is er onder andere de netneutraliteit ingevoerd. En die netneutraliteit dat houdt in dat uh, uh, Nederland, uh, in, in Europa in ieder geval het eerste land is. En wereldwijd na Chili het, uh, het, het enige land op de wereld is waar internetproviders verplicht worden om alle diensten uh, aan te bieden. Dus uh, er mag gewoon wettelijk gezien niet gefilterd worden. En uh, ja. daarmee is een stokje gestoken voor uh, KPN bijvoorbeeld... om uh, WhatsApp uh, uh, ja, tegen te werken door daar geld voor te vragen. Um, nou, de WhatsApp, je, je noemde net al uh, vreselijk grote bedragen. Dat, gaat het, uh, dat, dat het is het al en dat gaat het nog meer worden. Uh, maar denk je ook dat we dat blijven doen? Uh, zie jij al nieuwe ontwikkelingen misschien wel? Uh, over vijf jaar zijn we dan nou nog steeds aan het whatsappen. Ik denk dat WhatsApp qua populariteit, dat, dat ze echt wel op een grens gekomen zijn dat, dat iedereen het heeft. Dat is dus heel moeilijk is om, om daar een tegenhanger voor te ja, verzinnen. Ja. Je ziet wel pogingen van mobiele aanbieders die ook zelf uh, proberen met tegenhangers ja, te komen. Ja, pingen bijvoorbeeld hè, met uh, Blackberry's, dat is toch ook populair? Ja, eigenlijk dat, dat pingen was al uh, voor het uh, ja. whatsappen. En dat is eigenlijk ooit als zakelijke dienst uh, in het leven geroepen. Maar uh, uh, op een duur ontdekte de jongeren het op een uh, Blackberry. En uh, toen uh, ging het heel hard. Alleen het nadeel van, uh, van het pingen is dat het toch heel erg op Blackberry gefocust is. En uh, niet iedereen heeft zo'n Blackberry. Dus uh, dat, dat verklaart echt het succes van WhatsApp. Dat het gewoon op elk toestel, uh, in ieder geval elk modern toestel, uh, werkt. En um, ja, mobiele aanbieders die zijn dus nu wel bezig om uh, uh, met een soort van tegenhanger uh, te komen. Ja. En dat noemen ze uh, Join. En dat is uh, opgericht door uh, onder andere T-Mobile en uh, Vodafone, uh, maar ook Orange uit, uh, uit Frankrijk. En uh, dat is dus een soort van uh, WhatsApp-kloon. En uh, wat ze proberen te doen is uh, ja, een uh, graantje mee te plukken van die, uh, ja, van ja, die wie, markt. Wie, wie gaat daar aan beginnen als je WhatsApp hebt? Nou ja, dat is het hele eier etten. Uh, Mensen zullen niet zo snel overstappen op join... als daar niet veel uh, voordelen uh, uh, mee gemoeid zijn. En uh, WhatsApp innoveert natuurlijk ook continu uh, door. Ja? Dus dat wordt een hele moeilijke, uh, moeilijke strijd. Dus ik, uh, ik denk dat WhatsApp de komende jaren zeker... Uh, in populariteit. tijd ja, nog, nou, nog maar, verder zal staan. Maar wat valt daar nog aan te innoveren? Want je zegt juist, het, simple, het is zo simpel en het werkt zo goed. Wat moet je daar nog meer mee? Nou, uh, Join bijvoorbeeld, dus wat die mobiele aanbieders zelf hebben, hebben bedacht... en wat uh, vanaf oktober uh, in een aantal Europese landen beschikbaar komt. Daarmee kun je bijvoorbeeld tijdens telefoongesprekken... kun je al uh, foto's en video's heen en weer sturen. Okay. Dus zodat je tijdens het bellen bijvoorbeeld je geliefde eventjes een, uh, een mooie foto kunt uh, laten zien... van de, de plek op de wereld waar je op dat moment uh, bent. Ja, en uh, kijk, op het moment dat ze, ze bij WhatsApp zien dat dat soort dingen ja, aanslant... dan zullen ze natuurlijk de laatste zijn die dat niet gaan uh, uh, lanceren... Als, uh, als extra feature bij, uh, bij de app WhatsApp. Oké, okay Ben. Wij blijven gewoon bellen en een lijntje leggen met RTV Noord. Om jou te spreken, dank je wel voor je toelichting. Ben Woldering, hij is van bellen.com. Allemaal mooie nieuwe... Mm. ...communicatiemogelijkheden. Uh, maar de goede oude radio is er natuurlijk ook uh, nog steeds. Uh, even contact zoeken met Hans-Jaap Melissen... ...op het Taglierplein in Cairo. Uh, Hans-Jaap, nog geen nieuws hè, over de presidentverkiezing? Uh, nee, nog niet. Uh, er wordt gespannen afgewacht daar. Uh, ik ben in een appartement gaan staan op de negende verdieping. Paul, aan dat plein... En dan in dit appartement uh, zijn die hotel, uh, dat is alles. Daar uh, zitten mensen te kijken naar de tv, dat is hier split screen. Met de uh, verschillende locaties waar het nu om gaat. Is, uh, het is het Tachirplein, maar dat is ook een plek waar Shafik demonstranten staan. Er zijn uh, heel weinig in ieder geval in beeld gebracht. En ja, het is gewoon nog even vertraagd. Wat de reden daarvoor is, weet niemand. Hij uh, is me niet, niet heel erg van de klok altijd. Dus dat zou ook zonder betekenis kunnen zijn. En je hoort op de achtergrond. Voor het zingen er niet minder om wordt, men ging zich gemoed in. De tv-beelden zouden een klein beetje kunnen vertekenen hoor. Die zoomen in het vooral op de mensen, voor het podium dat daar staat. Waar iemand een menigte object waar mannen naast staan ook om dat te doen. En uh, het lijkt nu te gaan beginnen. Nee, ook niet. deze twee, vals alarm. Maar er staan tienduizenden mensen wel, denk ik. Maar uh, niet de miljoenen die men hier ook wel eens uh, nee. dat zijn het een man. Merk jij dat er sprake is van extra veiligheidsmaatregelen? Nou, de medische zelf hier, de moslimbroeders, waar het vooral om gaat, niet staan, die hebben een soort eigen security uh, neergezet. Mannen die al fouilleren, naar nou, je paspoort vragen. Maar voor de rest is er eigenlijk geen politie, geen leger uh, zichtbaar. Dat wordt wel achter de hand gehouden. Maar, uh, ja, dan heb je hier ook niemand op die een consultatie op dit moment kunt aangaan. Ik heb groepjes dus, uh, sapiek aanhangers gezien dicht bij het agriplein, maar, uh, niet uh, erop. Wat ik wel zie is trouwens dat het niet alleen moslimsbroeders zijn. Je ziet ook van de jongerenbeweging. Uh, af, uh, 6 april zie ik nu uh, spandoeken, spandoeken. Um, ja, heel veel pinkjes. Ik vond het ook goed zegt hier. En, uh, er komen ook nog mensen toe naar dit plein, Maar heel veel mensen wachten misschien ook gewoon thuis af. Omdat er zoveel gesproken is over dat geweld dat zou kunnen volgen. Uh, dat we het eerst even willen aanzien. Ja. Hansjaap, jaap, Hans -Jaap uh, Melissen vanaf het Tahrirplein in uh, Egypte. Wat er aan de hand is, de kiesraad van het land zou rond dit tijdstip drie uur deze zondagmiddag bekendmaken. wie president van het land gaat worden: uh, de man van het ancien regime Shafiq of de meneer van de moslimbroederschap uh, Morsi. Vandaag is de dag, aanvankelijk zou het woensdag zijn, maar door klachten die uh, kandidaten hadden ingeleverd bij de kiesraad. is nog even kritisch naar gekeken, is het een paar dagen later geworden. En uh, de uitslag laat op zich wachten en wachten. Ondertussen gaan wij naar de Nederlandse kampioenschappen. Wielrennen op de weg. Dat is een beetje een afvalkoers geworden, Guillaume, met twee koplopers. Afvalkoers met uh, twee koplopers en uh, nog maar 19 man in strijd. En dan te bedenken dat er meer dan 100 man uh, vanochtend uh, om half elf gestart zijn. Op het moment dat ze van start gingen kwamen de eerste druppels naar beneden. En het is alleen maar erger geworden, het is alleen maar glibberiger geworden. En steeds meer mensen die uit koers, stappen. Johnny hogerland aanvallen van het eerste uur. Is inmiddels ook alweer uh, richting de warme douche en uh, die heeft uh, het voor gezien gehouden. En achter die twee man, achter Lars Boom en Nicky Derpstra die aan de leiding rijden. Daar rijdt een uh, grote groep met uh, toch uh, hele mooie namen. Terwijl ik nu trouwens zie dat uh, Terpstra en Boom gewoon weer ingelopen zijn. Nee, het is uh, weer samengekomen. Dan hebben we dus Lars Boom, Nicky Terpstra... Robert Geesink, Bouke Mollema, Wilco Keldelman... Uh... Die zijn van Rabo, die drie die ik het laatst noemde. Terpstra is trouwens van Quickstep en Boom is ook van Rabo. Dan hebben we Pim Lichthart en Bert-Jan Lindeman van Vacants Soleil. We hebben Koen de Kort en Tom Dumoulin van Argos Michel Kreder van Garmin. En Sebastian Langeveld van Green Edge. Dat zijn een beetje de mannen die de koers nog kunnen gaan maken. Daarachter rijdt nog een groep met mannen die geslagen lijken. Of het zou hier vooraan helemaal moeten gaan stilvallen. Want ik zie Kelderman nu op kop rijden, maar hij doet dat wel met reserve. Hij houdt in, hij kijkt even achterop om wat de rest doet. Want nu is het toch even zaak om weer opnieuw de tactiek te gaan bepalen... voor de rest van de koers. Met Boom en Terpstra op kop leek het vrij simpel. Toen zaten de Rabo's keurig in het defensief. Konden ze afwachten tot in de laatste ronden misschien wel... om nog een jump te plaatsen. Maar nu ziet het er allemaal toch wel heel anders uit. Een mooi groepje dus, met alle grote namen erbij. Veel klassieke specialisten, maar toch ook een man als Robert Gezing... en een man als Bauke Mollema erbij. En dat zijn toch de echte mannen die het straks moeten gaan doen in de Tour de France. En als ze zo meteen doorkomen hier bij start-finish... dan hebben ze nog vier rondjes te rijden. We zien daar Michel Cornelissen, de ploegleider van Vacanselij. Naast Pim Ligtard, de kampioen van vorig jaar. Hè, verrassend in Oudmarsum. En hij euh, instrueert hem nog even wat hij moet gaan doen. Want ze zijn in ondertal tegen het sterke Raboblok. Maar wie weet, misschien kunnen ze samen met de concurrentie... met de mannen van Argos en met Sebastiaan Langeveld en Michel Kreder... nog een heel slim plan bedenken om Rabo van de overwinning af te houden. Mooie finale...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 De gezamenlijke omroepen willen via deze reeks portretten die vergeten groep... zij die het niet gehaald hebben, in het zonnetje zetten. Ik zit tegenover Josh Okert. Hij was de grote belofte van de eind jaren 80, begin jaren 90. Uh, nou. Je zat in Hilversum. Daar, daar had je daar had je uitgevochten als de kampioen van ja. uh, Midden-Nederland. Melkhuisje. Melkhuisje heb je gedaan? Ja, allemaal gewonnen. Uh, maar daar ook, daar gaan we meteen naartoe, want daar waren de eerste symptomen, hè? Ja. Wat is er gebeurd precies, George? Ja, als, als, als, als kind had ik daar eigenlijk nooit last van. Allere uh -huh. uh, leek alles te functioneren, maar mijn, mijn uh, botten zijn, dat is later gebleken, botten, gewrichten, uh, zelfs kraakbeen, eigenlijk, eigenlijk alles wat, wat zeg maar, vast materiaal is. Dat, is, dat is broos. Dat is uh, broosbot. En juist... En dat... En hoe moeten we ons dat voorstellen, die, die, die, die brosrepen, die chocoladerepen, zoiets? Ja, nou, dat, dat is een bloot ja? Vergeleken met, uh, met mijn botten. Ja, dus, dus bot trok terug Ja. en luchtledig kwam er voor in de plaats, ja, zeg maar. het is een, een soort uh, spons, maar dan zonder de, zonder de flexibiliteit ervan. En in welke belangrijke wedstrijd heeft je dat de het, zegen gekost? Sportpaleis Antwerpen was dat. Ja? Ik stond een uh, di diamanten record uh, op het spel. Ja. En uh, derde set... Ja, ik, ik, ik maak een zijwaartse Ik Probeer in positie te komen met je, met je voeten natuurlijk. Mm -hmm. Voorhand. En ik voel mijn voet in mijn schoen doorglijden. Terwijl, ja je schoen had op. En mijn tenen ver, verpulverd. Maar jij bent dus eerst nog flink aan je opslag begonnen. Ja, ik heb geprobeerd. En toen bij het stuiten van de bal mee overgevallen hè Omdat je geen evenwicht maakt. Nee, want je tenen zijn weg. En, en je er twee keer. Nou ja, toen merkte ik dat, dat het dus ook bij de vingers aan het beginnen was. En dat is op een gegeven moment ook, ook mijn, mijn pink en... en mijn ringvinger. Dus tegelijk het braken. Ja. Ja. En toen heb ik opgegeven. Ik zeg ja, al mijn tenen en twee vingers. En toen heeft het drie maanden gekost voordat het allemaal weer een beetje recht was gegroeid. En toen kwam Rotterdam. Ja, en daar gebeurde uh, het volgende, Sors. Ja. ja, dames en heren, we zijn ontzettend blij dat onze Nederlandse trots terug is op de baan. Nu als eerste aan de opslag. Oh, wat is dat? Oh, die hele arm schiet los uit de kom. En. de elleboog is tegen de richting ingebracht. Oh, hij krijgt van de pijn. Het is. Oh, hij valt op de grond. Daar klapt zijn rechterbeen ook dubbel. Dit is niet. Dit is niet goed. Ja, Sjors, je bent toen afgevoerd in, kunnen we zeggen, delen. Ja, ik wist zelf niet meer precies uh, van voren waar, waar, waar, waar ik van achter gebleven was. Maar wat ging er toen door je, door je heen, uh, George? Ja, ik, ik dacht op dat moment het is het einde van mijn carrière. Maar je bent pas gestopt definitief. Want je dacht, het kan toch nog lukken. Ja, wat het is maar, allemaal weer gezet, zeg maar. Ja, dat heeft 7,5 ton gekost. Ja. Maar dat heb je nog over. Ja. Dat maakt me dan ook geen zak uit. Dan moet het gebeuren. En uh, toen kwam Melbourne. Nou ja. Je gaat tossen. Je, je kiest de kant ja, met de schijnsrechter. Ja. En je duim breekt af. Ja, ja. Toen was het duidelijk. Je probeert uh, dat muntje op te gooien. Je knipt op dat moment met je duim. En hij ligt zo, uh, hij ligt zo op de grond. Ja. Maar is... nu hier, nu wij bij jou thuis zijn. Jij ligt nu in een raar soort kast. Ja. En we zien alleen je hoofd eruit. Een soort, hè? Een soort contraptie waar ik op uh, ja. ogenblik in. Uh, en verder ligt je in een soort dikke vloeistof toch? Ja, ik, ik hang, zeg maar. Het is heel ja, ontspannen. Hangtje, is heel ja, ontspannen. Ja, ja, ja. En ik kan uh, op zichzelf ook... Ik functioneer heel goed. Ik, ja. ik begrijp precies wat je, wat je vraagt en wat je doet. Nou, uh, Ik ben nog... wel van plan overigens om het, uh, om het weer te gaan proberen. Hoor. Toch weer? Ja, ja, ja. Ik heb me ingeschreven. De medische uh, zorg staat voor niks. En, uh, ik wil het... Uh, ik ga ervoor. Oké. Okay, nee. uh, ik probeer ze te laten lopen en daar gaat het om. Ja, ja, ik ja, moet ja, hun ja. laten lopen, want ja. als, als ik ga Zelf, lopen... dan. Uh, uh, nee, Nee, nee, nee. Nou, Sjors, Van Dikkie, ik zou zeggen... volgens mij uh, ligt ja. dat ook uh, in het hart uh, van de luisteraar uh, besloten. Heel veel succes. Ja. Zou je dat, dat knopje daar dadelijk nog even ja, natuurlijk. om willen zetten? Dan word ik gekeerd. Ja, dan heb ik. Bedankt, hè. Laten we hopen dat de tennisers die vanaf morgen aantreden... Of iemand wel heel huis. en in één deel uit het toernooi zullen komen. U hoort het allemaal op Radio 1 natuurlijk. Zojuist was een bijdrage van Marjan Luiven, Erik van Muiswinkel... Pieter Bouma en Pierre Pokma. Half vier, bijna, Mark Visser. Het is nog even wachten op de uitslag van de Egyptische presidentsverkiezingen. Waarom is niet duidelijk? De uitslag zou om drie uur bekend worden gemaakt... De strijd om het presidentschap gaat tussen Mohamed Morsi... van de moslimbroederschap en oud-premier Ahmed Shafiq. Op het Tagrierplein in de hoofdstad Cairo... verzamelen zich de laatste dagen al duizenden aanhangers van Morsi... om zijn overwinning te vieren. Het vlak van de neergehaalde Turkse straaljager is gelokaliseerd... op de bodem van de Middellandse Zee, meldt Turkije. Eerder melden Turkse media dat het toestel... op een diepte van 1300 meter was gevonden in Syrische wateren. Reddingsteams zoeken nog naar de twee piloten. En salademaker Joma stopt met het gebruik van eieren uit legbatterijen... in zijn producten en met het verwerken van plofkippen. Joma belooft dat het volgend jaar volledig plofkipvrij is. Hier werden onder meer unilever en struik door wakker dieren overgehaald... om diervriendelijk gefokte kippen te gebruiken. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 3 kilometer. Dat was een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Richting Amsterdam is de file langer. Tussen Knopend Hoeverlaken en Af het punt schoten zes kilometer. A28 volle richting Utrecht. Bij Knopend Hoeverlaken 3 kilometer. Een aanrijding op de N11 Leiden richting Bodegraven. De weg is bij Alphen aan de Rijn afgesloten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Goedemiddag. Laten we hopen dat de festivaltent... in deze barre weersomstandigheden overleeft. En uh, de Dome wordt geopend. Dat is een nieuwe concerthal in Amsterdam. Eerst naar Ronald van Dam onder een strak blauwe hemel. De Grand Prix van Europa in Valencia. Ja, daar moet je zijn hoor, voor het uh, zonnetje. Uh, maar daar moet je niet zijn als je Sebastian Vettel heet. Want die uh, viel dus uit smeet met zijn handschoenen, zienend als hij was... Ja, zomaar een zekere zege zag hij door zijn handen glippen door een probleem met de motor. En toen leek Romain Grosjean een spek open. Die lag op de tweede plaats achter Fernando Alonso. Maar een paar rondjes later ook de Fransman met de Lotus. Ik had net opgezocht wanneer de laatste Franse overwinning was. Olivier Panis in 96 en de laatste Lotuszege. Dat was Senna in Detroit in 1987 voor Lotus. Maar het hoefde allemaal niet meer, want kapotte Dynamo en ook Grosjean eruit. Nu hebben we dus Alonso aan de leiding. Die heeft een voorsprong van 4,2 seconden op Lewis Hamilton, de McLaren-coureur. En daarachter Kimi Raikkonen. die loert met die lotus of hij er voorbij kan bij Hamilton. Het lukt niet. En Alonso lijkt de dus spek kopen. Knap hoor, Alonso. 11e gestart en gewoon aan de leiding. Is denk ik gewoon de beste coureur in het veld. Staat op de tweede plaats in het kampioenschap. Twee punten achter Lewis Hamilton. En zou dus de leiding over kunnen gaan nemen. Achter dat trio wel mooi om te zien: de Williams van Pastor Maldonado. man die al een race won dit seizoen in Spanje was dat. Dan de twee. Force India's van Nico Hulkenberg en Paul Di Resta. En dan de Sauber van Sergio Perez. Dat zijn ook de andere auto's die in de top 10 zitten. Button is dan de nummer 8. Middels Michael Schumacher. Let op, Tom van het Hek. Die is de negende. Ja, en Mark Webber, het is niet anders. Tom is voor nog op, niet, hè? Op dit moment op de tiende plaats. Ja, ik weet dat hij er nog niet is, maar hij is ongeveer ergens rondlopen ah, En uh, meeluisteren. Maar goed, dan concentreren we ons nog met acht rondjes gaan Van vanal op uh, oh, Spanjaard. Die... Spaanse fans juichen Alonso aan de leiding in Valencia. Tom, jij je hoorde je naam en je dacht, ik kom even binnen. Ja, We gaan naar Ed van der Wint. Ja, de paarden, Ed. Waar, Govert en Jeroen, we hebben acht deelnemers voor de inmiddels en Het wordt een beetje een Belgisch feestje, want er zijn er nu vier uit België. Waaronder Jos Lansik, die hier in 1988, dus 24 jaar geleden, voor toen nog Nederland winnaar werd van deze grote prijs. Een behoorlijk aantal dus al, want we zijn nog niet eens op de helft van het deelnemersveld. Dus Parcoursbouwer heeft het, uh, ja, denk ik niet te makkelijk gemaakt. Maar die tijd is gelukkig geen belemmerende factor. En de bodem is perfect en de afstanden die lijken heel ver. De paarden komen niet in problemen. We zien, uh, onder Ondanks een uh, misplaatste claim van een sponsor uit Nederland... zien we een uh, Nederlander in die barrage... die toch uh, heel waardig dat een jasje dan draagt. We hebben het dan over de uh, talent Hendrik Jans Schuttert... want hij vertegenwoordigt, het vertegenwoordigt tot nu toe als enige Nederlander... Een, uh, in de barrage met zijn paard Sirona. Hopelijk komen er daar nog een paar bij. De Nederlands wielrennen met een grote kopgroep... Ja, zo groot is die kopgroep uh, ook alweer niet meer. Het hele peloton, want, uh, geloof ik, hè? Ja, het, de kopgroep is eigenlijk, het hele peloton is eigenlijk gewoon het hele deelnemersveld... dat we op dit moment nog in uh, koers hebben. Als ze zo meteen hier door start-finish komen... dan hebben ze nog vier rondjes van 10,4 kilometer te rijden. We zitten dus in de volle finale van dit Nederlands kampioenschap. En we zagen zojuist Maarten Chalingi vanuit de achtervolgende groep... ineens de sprong maken richting de kopgroep. Hij sloot aan bij uh, de kopgroep, maar inmiddels hebben we twee man aan de leiding. Want Nicky Terpstra rijdt opnieuw weg in... Uh, ...een van de zware beklimmingen van dit parcours. Hij maakt toch wel een heel erg sterke indruk hoor. Nicky Terpstraat, de eenling hier in het gezelschap... ...is de enige man die de kleuren van Quickstep hier verdedigt. En hij weet dat hij verder weinig steun zal hebben in dat kopgroepje. Dus hij rijdt gewoon weg en hij krijgt Bert-Jan Lindeman met zich mee. Ook een man die een goede indruk maakt. Een beetje een geblokte renner, echt wel een klassieke renner. Hij kan goed over de kasseien rijden. Komt uit Rente Bert-Jan Lindeman. Die twee zijn er vandoor gegaan. Inmiddels zijn we Tom Dumoulin kwijtgeraakt uit de... De eerste grote groep. Pim Lichthart is daar weggevallen van Vacansoleil. Door Dumoulin is van Argos. En Dat betekent dat we nog een aantal mannen over hebben. Lars Boom rijdt daar nog rond. Charles rijdt daar rond. Geesink, Mollema, Kelderman. Dan gaan we verder. Dan hebben we Koen de Kort, ploeggenoot van Dumoulin, die dus weggevallen is. De enige man nog van Argos daar in die achtervolgende groep. Michel Kreder rijdt er nog bij en Sebastian Langeveld. Dan hebben we alle mannen die echt nog meedoen op dit Nederlands kampioenschap, hebben we genoemd. Want de rest is al lang en al breed richting de douche, of gewoon rijden op achterstand. Er zijn nog 19 man in koers, meer is het niet. Nu komen de koplopers zometeen door start en finish. Dat gaat uh, over een paar seconden gaat dat gebeuren. Dan hebben we Terkstra. en Lindeman hebben we door start en finish. En dan weten ze dat ze nog dik 40 kilometer de koers hebben. Drie keer zo groot is hij als de Heineken Music Hall... en de helft kleiner dan het Gelre dan dat u een beeld hebt. Er kunnen 17.000 mensen in en het gaat om de Ziggo Dome. Dat is de nieuwe concerthal in Amsterdam-Zuidoost. Het is een zaal speciaal gebouwd voor popmuziek... om die zo goed mogelijk te laten klinken. Vanavond officiële opening, concert van Marco Borsato. Verslaggever Matthijs van der Wiel is bij de soundcheck... het geluid controleren. En daar praat hij ook met de akoesticus van de zaal. Is hij gewapend? Ik doe de laatste twee kogeltjes er nu in. Doe het dicht, klik. Om het geluid te testen heeft de uh, akoesticus Bob Metkemeijer een pistool bij zich. attent. Alarmpistool. Groot alarmpistool. Wat uh, bedoelt is om de reactie van de zaal op een korte puls te meten. Als je de reactie op een korte puls weet, weet je eigenlijk wat de zaal doet. Daar begrijp ik helemaal niks van. Ja, dat is een soort wiskunde. Heeft u ze uit? U heeft nu geschoten. Wat, uh, wat hoort u? Ik, ik, ik, een ik harde hoor, knal? Ik hoor een knal en die hoor ik uitklinken. En de manier waarop die uitklinkt... Uh, hoe lang het uh, nagalmt? Hoe lang het nagalmt. Of er rare echo's en reflecties en aardigheid in zit. Wat hoort u nu horen? hier in deze zaal? Nou, dat het ongeveer goed is. We zijn heel optimistisch. E, D. Donkergrijze vloer, een heel groot veld. En daarboven twee ringen met klapstoeltjes, paars en zwart. De zaal is gebouwd, niet als zaal, maar als geluidskast eigenlijk. Ja, de zaal is alleen maar gebouwd, 100% voor. Het houden van dit soort grote popconcerten. Ja. En wat is dan het verschil? Want ik kijk om me heen en ik zie hoge hooggestijde tribunes en een uh, veld beneden. Dat uh, uh, uh, uh. had net ahoy kunnen zijn en het is toch compleet anders. Want je hebt niet die grote galm. De tribunes zijn heel bijzonder. Die zijn gemaakt om het geluid in de lage tonen te absorberen. Absorberen. Dus doodmaken. Hè? Dat het niet terugkaatst. Dat het niet uh, terugkaatst. Uh, yeah. en hoe is dat dan bereikt? De tribunes die hebben, allemaal hele, hebben totaal vijf uh, okay. kilometer lang spleet. En daaronder oh. zitten allemaal holle ruimtes. En daar zit akoestisch dempend materiaal in. Eierdozen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En waarom is dat zo belangrijk, dat het niet teruggalmt? Als je dat niet doet, dan wordt het geluid één grote soep. Als je gewoon in een normale industriehal dit soort concerten gaat houden... dan kun je er eigenlijk niks van volgen. Ja. En daarmee bedoelt u ook uh, voetbalstadions en uh, grote sporthallen... Ja. waar ook concerten worden gegeven, maar die daar nooit voor gebouwd zijn. Dat is het punt. Die zijn er in instantie niet voor gebouwd. Hier hebben we geen excuus. Deze is er vanaf dag één, zeven, acht jaar geleden... zijn we eraan begonnen, die is gebouwd om dit goed te laten gebeuren. Dus uh, geluidstechnici Chinees dit, hè? Ja, dat zijn hun eigen signalen. Wat doet hij nu? Hij heeft een eigen manier van beoordelen hoe het ding klinkt. Hij is dat niet in de ja. yeah. Heeft hij nou die gun altijd bij? Nee hoor. Mag niet zomaar. Nee, Het nee, nee, ziet er nee, heel erg nee, nee, uit hè? Het is een, uh, het is een uh, ding wat valt onder de wapenwet. Ja. Hey. Uh. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Again, where does that leave me? Outside, I guess the beauty and the beast say yes or no inside. I love De Golden Earring van hun nieuwe oplading. Het antwoord op de vraag wil maar niet komen. Wie wordt de nieuwe president van Egypte? Vanmiddag om drie uur, dus alweer uh, bijna drie kwartier geleden... zou de kiesraad de naam van de winnaar bekendmaken. Mohammed Morsi van de Broederschap of Ahmed Shafik. Dat is een man van het oude regime. Premier onder de verdreven president Mubarak. Over Egypte gaat het de komende minuten met Petra Stine. Goedemiddag... Ja, goedemiddag. Publicist, Midden-Oosten-deskundige. En wel, wel, ja, er is nog steeds geen naam uh, genoemd. Wat moeten we daaruit uh, concluderen uit deze uh, vertraging? Nou, uh, ik zag net uh, ergens op Twitter dat de uh, Egyptian Local Time altijd een uurtje later is. Ja. En. Uh, uh, op dit moment uh, zie ik dat uh, een persconferentie wordt gegeven bij het uh, Hoge Gerechtshof. En uh, nou, ik denk dat we over een paar minuten weten wie de nieuwe president toch, van Egypte is. Nou ja, weet je, je wordt dan toch wat argwanend, Want je denkt, ja, woensdag zou die uitslag al zijn. Toen kwamen er wat uh, uh, bezwaren tegen kandidaten. En dan gaan ze weer onderzoeken. Dus je weet het maar nooit, hè? Nee, en je merkt gewoon uh, ja, in, in, in, de, in de hele omgeving uh, die ik heb uh, hier in Nederland... maar ook met mijn vrienden en contacten in uh, Egypte... iedereen is ontzettend nerveus en zenuwachtig. Uh, er gaan allemaal tweets rond van... we horen de harten van 85 miljoen ja. Egyptenaren overal kloppen. En ja, tegelijkertijd merk ik ook dat heel veel mensen... eigenlijk heel erg gedisillusioneerd zijn. Want wie er ook gaat winnen, in beide gevallen is het eigenlijk... Uh, ja, niet de persoon waar de meeste mensen van hadden gehoopt... dat hij ja. de nieuwe president van Egypte zeg, zou worden. Maar, maar is het wel het allerzwarte scenario dat we toch moeten bespreken... dat er helemaal geen winnaar bekend wordt gemaakt en dat het leger later laat weten... Uh, en wij nu vanaf uh, dit moment helemaal de baas? Nou, in beide gevallen zal uh, de, de Hoge Militaire Raad uh, de komende maanden... alle touwtjes in handen hebben, want uh, dat hebben ze al ja. aangekondigd... dat de nieuwe president maar tot zes, van zes tot negen yes. maanden president zal worden... En dan komt er in de tussentijd komt er weer een heel nieuw proces over een nieuwe grondwet. En er zullen nieuwe verkiezingen komen. Dus de komende maanden zal er nog heel veel onrust zijn in Egypte. Ja, nou ja goed, laten we ervan uitgaan dat er een naam uh, uh, genoemd wordt. Dan wordt er voortdurend uh, uh, ja, ook gespeculeerd wie zou het zijn. Waar zet u zelf het geld op? Um, ik denk ja. dat het een uh, wel eens morsi nou, is. Ik, ik, ik, ik geloof dat ik ergens diep in mijn hart hoop dat het morsi is terwijl dat tegen alles ingaat waar ja. ik voor sta. Want ik heb helemaal geen behoefte aan een islamitische staat in Egypte. Maar tegelijkertijd is hij volgens mij degene die nog wel een aantal dingen kan doen. Waar ik eigenlijk op hoop oh ja. is dat er een uh, regering van nationale verzoening komt. Wat zou die kunnen en doen daar in, heel concreet dan? Nou, die zouden verschillende politieke stromingen... die er echt op dit moment wel zijn in Egypte kunnen samenbrengen. En dat kan alleen Morsi doen, als Ahmed Shafiq, de kandidaat van het oude regime... die zal absoluut niet een handreiking doen naar de revolutionaire krachten... en de meer progressieve krachten in de samenleving. En ja, Morsi heeft de afgelopen dagen daar wel onderhandelingen mee gevoerd. Ja. Oh ja. Dus wie weet. Maar het is koffiedik kijken. Ja. Maar ja, er wordt ook altijd naar het buitenland gekeken natuurlijk... door een land als, als Egypte, want Amerika wil de bankrekeningen daar uh, nog wel eens volstorten. Blijft dat ook onder Morsi het geval? Nou, het interessante is, dat is denk ik niet zo heel erg bekend in Nederland... maar uh, Mohamed Morsi heeft uh, een aantal jaren in, in uh, Californië gestudeerd. Hij is daar ook gepromoveerd en hij heeft zelfs zijn kinderen zijn daar geboren. Dus wat dat betreft kent hij Amerika best goed. Ja. En uh, de afgelopen maanden hebben ook de Amerikanen echt ontzettend hun best gedaan om uh, de banden met de moslimbroederschap aan te halen, want zij hebben denk ik ook ingezet op uh, uh, dat deze man wel eens aan de macht zou kunnen komen. Ja. En ja, die Amerikanen die kiezen natuurlijk altijd voor waar de macht ligt en waar ze stabiliteit kunnen creëren. Ja, maar de, de, denkt Amerika dat, dat met Mossi-zaken te doen uh, valt? Nou. Ja, als je ziet uh, hoe ze nu uh, allerlei senatoren en congresleden en noem maar op. En uh, er zijn ook allerlei delegaties naar Washington geweest. Ja, blijkbaar willen ze toch echt wel zaken doen met de Moslimbroeders. Ja. En wat we ook niet echt op uh, het netvlies hebben in Nederland is... Um, de oorspronkelijke kandidaat van de moslimbroeders, uh, Ghaira Tashater... is een van de grote zakenmannen in Egypte. Dus is een miljonair, is iemand die uh, ja, echt een neoliberaal economisch beleid voorstaat. Dus ik denk dat heel veel mensen denken, nou, we kunnen met die man best zaken doen. Ja. Ja, nou ja, ik denk altijd, dat, dat zal dan wel, er, er zullen best zaken kunnen worden gedaan, maar hoe gaat het met de vrouwen in Egypte als de moslimbroeders de baas zijn? Ja, kijk, ik vertel wat mensen uh, zeggen. Ik ben uh, ja, nee, ook wantrouwend. Ja, <laughs> ik tuurlijk. ben ook wantrouwend. En ik. Uh, Kijk, veel mensen toen vorige week het parlement ontbonden werd waren veel van mijn Egyptische vriendinnen ontzettend opgelucht, omdat zij eigenlijk de afgelopen maanden zagen dat de Egyptische in het Egyptisch parlement de Vrijheid en Rechtvaardigheidspartij, maar ook de Salafisten vooral bezig waren met sociale kwesties en dan vooral sociaal-culturele kwesties. Hè, wat vrouwen wel of niet aan mochten doen, wat de huwelijksleeftijd zou moeten zijn voor meisjes, of er uh, uh, vrouwenverminking, of dat wel of niet toegestaan moet worden. Dus zij hebben uh, zijn opgelucht als die invloed uh, minder wordt in de politiek. Maar hmm. ook nog even naar de andere kandidaat. Uh, wat kan er zo zijn dat uh, meneer Shafiq uh, de, de winnaar wordt? Uh, de oud premier onder, uh, de, de premier onder Mubarak. Uh, nu ja. oud premier. Ja. ja, in de tussentijd terwijl we aan het praten zijn, uh, kijk ik op mijn Twitter en, en dan zie ik allerlei mensen zeggen dat ze bladen, bla, bla en dat er nog steeds niks wordt gezegd. Nee. Ja, Egyptenaren houden altijd van enorme inleidingen. Dus intussen gaan wij door met speculeren ja. als Shafiq uh, pre uh, president van Egypte wordt, dan denk ik dat de komende dagen... ontzettend veel onrust uh, zal zijn uh, in uh, Egypte. Op dit moment, en uh, ik denk dat de correspondenten dat beter kunnen ja. vertellen... want die zijn ter plekke, maar ik begrijp dat heel veel winkels gesloten zijn... dat mensen vroeg naar huis zijn gegaan. Ja. En uh, ja, dan, dan hebben mensen toch het gevoel dat ze terug naar af zijn. En ik denk dat de moslimbroederschap, ze zeggen dat ze geen geweld gaan gebruiken. Ze zeggen dat ze het op een juridische manier gaan oplossen, maar... Helemaal zeker ben ik er niet van. Nee, Peter Astine, we stoppen het uh, speculeren. Het, dat heeft, het is op zich altijd aardig en leuk, maar het heeft op dit moment niet zoveel zin... als inderdaad op elk moment die uitslag kan komen. Dus nee, maar ik ben, uh, oh, ik ben ja. uh, graag bereid om straks nog ja, even terug te komen. Ja, ik zou zeggen, de want uh, de sportzomer duurt nog tot en met uh, einde Olympische Spelen. <laughs> oh, okay. Dan zal het toch dus, zeker wel een president zijn. Dan gaan de die kiesraad bellen en zeggen voor die tijd willen wij graag de naam hebben. Ja, De Nederlanders die zijn punctueel. Ja, Kunt u ja, er even opschieten? Ja, er erg, ja. dank, je, dank je voor de uitleg. We gaan naar Valencia. Ja, ja. De Grand Prix van Europa, Ronald van Dam. Heb jij een winnaar? Ja, ik heb een winnaar. Een uh, man die al een race won dit seizoen. Luisterend naar de naam Fernando Alonso. Hij sloeg ook al toe in uh, Maleisië. Dus. Uh... Het is helaas geen acht verschillende winnaars in acht races ja, ja. geworden. Maar wat een slotfase. Alonso ging naar de zegen, maar daarachter gebeurde van alles. Kimi Raikonen profiteerde van het feit dat bij Lewis Hamilton de banden er echt helemaal aan waren. En pakte de tweede plaats over van Lewis Hamilton. Die ging toen vervolgens het gevecht aan met Pastor Maldonado om de laatste podiumplek. En beide auto's raakten elkaar. Ik vond het een fout van Maldonado. De Venezolaan die had gewonnen in Spanje. Die knalde Hamilton van de baan af. Allebei eruit. En jawel, wie hebben we eens op het podium? Michael Schumacher. In het derde jaar dus sinds zijn prix Eindelijk op het podium de zevenvoudig wereldkampioen. Een mooi moment. En Mark Webber vanaf de negentiende plaats gestart is vierde geworden voor Nico Hulkenberg van Force India. En Paul die rest naar de teamgenoot van Hulkenberg. Rosberg wordt dan zevende. Button toch nog op de achtste positie. Perez met de sauber negende. En Maldonado komt nog als tiende inderdaad in de uitslag voor. Maar er gebeurde werkelijk in die laatste ronde van alles. We zagen dus Vettel al eerder uitvallen. Twintig seconden had hij voorsprong. Safety car in de baan. Weg voorsprong aan en dan ook nog een uh, probleem met de motor. Grosjean had misschien wel kunnen winnen. Kapotte dynamo. En zo waren er dus uh, mensen die hun kansen op een mooie klassering zagen. In rook zagen opgaan. Dat gebeurt vaak in de Formule 1. Maar Alonso, ja, in zijn... Uh, 484ste race is een man die gewoon denk ik de beste is van allemaal. Zijn 29ste overwinning in de Formule 1. De 218e voor Ferrari. En ik ga zo meteen verrekenen wat het allemaal voor het wereldkampioenschap betekent. Maar dat die Spaanse toeschouwers hier allemaal heel blij zijn voor Alonso. En dat hij goede zaken heeft gedaan in de strijd om de wereldtitel. Dat mag duidelijk zijn. Echt een geweldige Grand Prix om naar te kijken. Die Grand Prix van Europa hier in Valencia. Gewonnen door Fernando Alonso. Meteen weer door naar Rotterdam. De grote prijs van de Haven van Rotterdam Ed van de Bent. Waar we Mark Houtzager zojuist aan het werk hebben gezien met Sterrenhof Stamino. En uh, ja, soms als er een, een, een fikse fout is en een hindernis wordt er nog wel eens gezegd. Ja, dat zit hem in de naam. Nou, hij bleef keurig foutloos rond over dit parcours. Er is even een hoosbuig geweest. Maar uh, dat uh, was gelukkig niet meer op het moment dat hij zojuist hier in uh, de ring was. En het, uh, well, het trekt ook weer iets open. Verlopen dus twee Nederlanders uh, in de barrage op een totaal van negen. Uren en uren zitten ze al op de fietsgio ja, je zou het maar ja. moeten doen op zo'n dag. Om half elf gestart. En nu om bijna vier uur nog steeds op de fiets. En dan onder deze loodzware omstandigheden. Want het is verschrikkelijk zwaar op het Nederlands kampioenschap. wielrennen We hebben een man aan de leiding. Nikki Terpstra, de kampioen van twee jaar geleden. Toen reed hij eigenlijk een beetje de concurrentie op een hoop. Want we weten allemaal nog hoe dat ging met Pieter Wening in de achtervolging. Met Lars Boom in de achtervolging. Maar uiteindelijk was het Terpstra die daar verrassend de Nederlandse titel pakte als outsider. En het ziet er naar uit, dat hij nu weer uh, opgaat voor een herhaling van dat uh, kunststukje. Want 42 seconden, nee, 50 seconden krijgen we nu zelfs door... is de voorsprong op een achtervolgend vijftal. Daar zien we Langeveld op kop rijden. Dan is het Kreder, Michel Kreder, uh, daar uh, die het overneemt. En dan nog twee mannen van Rabobank erbij. Robert Geesink en Lars Boom. En dan hebben we ook nog Bert-Jan Lindeman van Vakantseleid. Dan hebben we die vijf achtervolgers genoemd. Beide achtervolgers maakt Robert Geesink een goede indruk. Hij uh, gaat makkelijk omhoog, dat weten we van hem. Maar dat is toch dat die man op dit moment weer goed in vorm lijkt te zijn voor de Tour de France. En dat hij op dit NK, dit gevaarlijke, gladde, glibberige NK... toch in ieder geval wil laten zien dat hij helemaal er staat voor de Tour de France. Terpstra dus aan de leiding, achter die achtervolgers. Mollema heeft moeten lossen, de kort heeft moeten lossen. De een na de ander gaat eraf. Het is een regelrecht slagveld op dit Nederlands kampioenschap. En als Nicky Terpstra zo meteen hier door de finish komt... dan heeft hij nog drie rondjes te gaan. Hij is inmiddels begonnen aan die slotklin in de richting van de finish. Hij dus aan de leiding. 50 seconden voorsprong op die vijf achtervolgers. De Radio 1 sportzomer, De festivaltent. Ja, die trekt al twee weken langs alle festivals van Nederland. Stond al die festivaltent op. Het Holland Festival, Oerol, de parade. En vandaag is de tent opgezet in Den Haag op Parkpop. Het grootste gratis popfestival van Europa, meen ik. Met verslaggever Niels de Jager. In het Zuiderpark, waar het gras behoorlijk zompig is... van de regen die hier al sinds vanochtend ja, overvloedig uit de lucht komt... Ik sta ik hier bij het Jupiter Stage. En je hoort de muziek van Wooden Saints. En vooraf sprak ik wel even in de kleedkamer Tessa en Chris... De zangers, die vertellen wat voor muziek ze maken. Uh, Wooden Steins maakt popliedjes. Gewoon echt mooie liedjes die uh, teruggrijpen naar invloeden uit de jaren 60 En uh, ook wel uh, moderne invloeden. Het is een beetje alternatief, dus het gaat van zacht naar heel hard. En uh, mooie teksten zijn het. Nou zijn we zijn hier op uh, Parkpop. Dat is het grootste gratis uh, popfestival van Europa. Hoe is dat voor een artiest om, om daar te spelen als je het vergelijkt met iets waar ja, mensen echt een kaartje hebben betaald? Ja, het is uh, spannend, want mensen komen voor een uh, lekker dagje uit. Maar of jij er bent, dat, uh, dat uh, je moet je zelf nog wel bewijzen. Ze komen niet per se voor Wooden Saints daar. Nee, nou er is een heleboel te bekijken. Maar sowieso is de sfeer over uh, het algemeen uh, leuk op dat soort festivals. Dus, dus de muziek is een mooie bijkomstigheid. Moet je als, als artiest ook, ook daar anders mee omgaan? Sta je anders op het podium op zo'n gratis festival? Nou, ja, zoals Tess zei, ik denk dat, dat er een wat meer paard. En wat meer energie. Ik weet nog dat we op 5 mei in Utrecht speelden... en dat we eigenlijk alles twee keer zo snel en twee keer zo hard hebben gespeeld... om een beetje boven de andere band uit te komen die we tussendoor konden horen. Dus ja, in die zin wel. En die mengeling van geluiden hoor je hier op Parkpop ook. Nog een restje van de Wooden Saints op het ene podium. En hier op het Stadium Stage treedt de Haagse band Splendid op. Het behoorlijk, maar ja, dat weer, dat, dat wil nog niet echt meegaan in de sfeer. Ik uh, ben zo stom geweest om uh, weer gewoon gimpjes aan te trekken. En die kun je inmiddels uh, uitringen. En uh, ja, ook het publiek is nog niet echt in hele grote getalen toegestroomd. Maar ja, andere jaren zijn hier echt steeds honderdduizenden bezoekers op afgekomen op Parkpop. En hoe leid je nou die enorme messenmassa in goede banen? Even backstage gelopen. Hier in zo'n porto-cabin van de politie. Een groot scherm, een paar schermen zelfs. En in totaal uh, denk ik, een stuk of... Acht camerabeelden die, uh, die hier binnenkomen. Maar het Noordlander van Parkpop. Waarom kijken jullie naar deze beelden? Nou, dat is heel erg belangrijk voor, uh, voor zo'n groot evenement als Parkpop. Dat er eigenlijk uh, de hele dag gemonitord wordt. We houden eigenlijk het hele Zuiderpark van begin tot eind. Ieder uithoek die houden we in de gaten via deze schermen. En uh, we houden heel goed in de gaten waar iedereen zich bevindt. Of er niet bepaalde plekken bijvoorbeeld te druk zijn. Uh, of alle ingangen nou, nog goed doorstromen. Uh, waar de meeste mensen binnenkomen. En dat uh, kunnen we allemaal via deze monitors volgen. In 2010 is het uh, op een heel ander festival, de Love Parade in Duisburg, helemaal misgegaan. Tientallen doden. Is dat iets waar, waar ook jullie als festivalorganisatie van, ja, van, van, van leren? Absoluut. Uh, ik zeg er wel bij dat zoiets als wat in Duisburg uh, destijds gebeurd is, dat had uh, nou, in Nederland bijna niet kunnen gebeuren, er zijn verschillende in- en uitgangen... dus de kans dat iedereen door één klein tunneltje moet... Eh, nou, dat, die kans is hier nu heel simpelweg omdat je geen vergunning krijgt... voor, uh, voor een evenement met, uh, met zo'n in- en uitgang voor je publiek. Dus, dus uh, ja, zo'n drama uh, had hier eigenlijk niet plaats kunnen vinden... maar het neemt niet weg dat we heel erg... het, het houdt ons alert en dat is wel heel erg belangrijk... en zeker zo'n uh, zo verhaal als in Duisburg, dat, uh, dat wil je echt niet meemaken. Gelukkig is er ook nog een leuke kant aan het festival. En dat hoor je nu op het derde podium van Parkbop. Het New Horizons podium. Chantel Baumgart. En uh, daaromheen. Nou, tiental mensen. Allemaal met paraplu. Die zijn ook uh, hard nodig. Ik sprak net even met een paar uh, festivalbezoekers... die uh, het er uh, midden in de bui toch even op waagden. Heel jammer. Want ik had gehoopt op een zonnetje. Lekker warm weertje. en we midden... in het gas zitten. Uh, ja, precies. Zat er niet in. Uh, ik zie geen paraplu, uh, ook niet een heel erg waterdichte jas. Gaat het wel goed komen? Ja, tuurlijk. We gaan zo heel even snel terug naar huis om te douchen en dan met droge kleren terug. Oké, okay, goede hoop dat het zo meteen wat hoger is. Absoluut. Een ander uh, belangrijk uh, aspect aan zo'n festival: toegang is gratis. Maar een biertje kost je wel 2,50 euro. Dus uh, daar halen ze dan uh, blijkbaar hun inkomsten vandaan. En ja, is het nog de moeite waard om uh, hier naartoe naar het Zuiderpark in Den Haag te komen? Qua programmering op zich wel hoor. Zometeen nog Blauwtzoen, de Asteroids Galaxy Tour. En als afsluiter Amy McDonald's. duurt nog tot half tien vanavond. Wat het weer gaat doen, ik weet het niet. Ik zou zeggen, hou het weer bericht in de gaten. Maar uh, qua muziek is het hier nog wel uh, even gezellig. Moest nog even gerekend worden en gerekend, Ronald van Dam... en je bent uitgekomen op oh. Nou, in ieder geval op 10 wereldtitels, want dat staat er samen op het podium. Fernando Alonso, Kimi Raikkonen en Michael Schumacher. Schumacher, de oudste podiumklant sinds Jack Brabham... die toen 44 ja. was in 1970. Fernando Alonso is de nieuwe koploper in het wereldkampioenschap... met 118 punten. Op de tweede plaats nu Mark Webber. Jawel, wie had het gedacht vanaf de 19e plaats gestart? Hij heeft er 91. Loebels Hamilton... in de slotfase van de baan gereden door Pastor Maldonado. Die staat derde met 88... Vettel scoorde ook geen punten, vierde met 85, vijfde is Nico Rosberg met 75... en op de zesde plaats nu Kimi Räikkönen met 73 punten. Het zit toch allemaal lekker nog dicht bij elkaar. En bij de constructeurs aan de leiding Red Bull Racing met 176... McLaren tweede met 137 en Lotus met 126. Over twee weken dan zijn we terug en hebben we de grote prijs van Engeland... op het circuit van Silverstone. Ed van der Wendt bij de Grand Prix van de haven van Rotterdam. van Nederlanders heb je al gezien. Ja, we hebben het net weer in Nederland gezien en eigenlijk iemand die we ook weer in zo'n barrage zouden willen. Praten. Ook omdat hij zo'n uh, belangrijke factor zou kunnen zijn voor een team in Londen. Bij de Springruiters. De Oud-Olympisch kampioen van Sydney, Jeroen Dubbeldam. En hij reed hier Oetasja. Paard waarmee hij bij de landenwedstrijd in de eerste ronde één springfout maakte. Maar maar liefst 17 punten bij elkaar vergaarde in de tweede mars. En nu na twee springfouten hier in dit uh, pittige parcours. Ondanks de negen foutloos is het. Uh, geeft misschien een vertekend beeld. dat is best pittig. En Oetasja uh, die uh, na twee springfouten. Dat was voor Jeroen genoeg om te zeggen. ik uh, ga halverwege de, te, geef ik een teken naar de jury, ik een tik op mijn cap... en uh, dan verlaat ik de ring. En we zagen hem uh, hoofdschuddend uh, daar de, de ring verlaten. En uh, er zal dus best nog wat moeten gebeuren voordat we met hem naar Slonde gaan. Tik op de cap, Jeroen, ook voor ons. Jazeker, we geven het stokje over aan uh, Tim en Tom... met Tom. Tom. hopelijk nieuws uit Egypte... No. en de afloop van no. de Heeltskamp no. Wielschappen Wielrennen. Zo werkt eerst het nieuws oh. met Mark Visser. Dag.